Hallo, ik ben Valerie Bayard uh, en ik heb het voorrecht om hier bij Mie Giskeire te staan in Atelier tussenin. Ik ken Mie. Ik heb drie jaar uh, keramiek gevolgd in uh, Sintra Brugge en Mie was mijn uh, lerares. Vandaar dat we elkaar kennen. En uh, ik ben uh, bezig, uh, volop bezig met keramiek, thuis ook. Ik heb een, mezelf een oventje gekocht en uh, voor mij is het eigenlijk een pure hobby. want Het is ondertussen echt wel een uh, grote passie geworden. En wat ben je nu aan het maken? Uh, nu ben ik gewoon een hoofdje aan het maken. Een hoofdje? Hoeven? Ja, gewoon. Een hoofdje. En ik ken Pascal ook. Pascal woont ook in Beernem en we, hebben, we zijn eigenlijk samen begonnen met boetseerlessen in Beernem. En we vonden dat zodanig tof dat we zeiden van, zouden we hier geen vervolg kunnen aanbrengen? En dan we zijn we eigenlijk terechtgekomen, uh, de cursus keramiek in Brugge, vandaar dat ik Pastel ken. Okay. Ja. ja, inderdaad. Ik heb Valerie leren kennen in uh, Beernem, in een boetseerworkshop. Maar voordien was ik eigenlijk al bezig met schilderen van dieren. dus Voornamelijk dus het onderwerp dieren in uh, olieverf, dat ik de schilderijen maak. En ik wou dan op een dag ook eens proberen in 3D, dus eventjes boetseren. Dus vandaar is dat eigenlijk ook eigenlijk ontstaan. En na de workshop zijn we dus samen naar Sintra gegaan en uh, hebben we daar Mie leren kennen. En ondertussen zitten we nu hier in het atelier van Mie eventjes de toons te stellen gedurende dit evenement. En ondertussen maak ik voornamelijk dieren in keramiek en ook al in brons. Wow. Dus dat is wat geen, waar ik voornamelijk mee bezig ben. En het is wel uitgegroeid tot professioneel. En jij hebt dan nog een winkeltje of je zaak of een spijsbas? Nee, uh, het is een um, open atelier op afspraak. Dus enkel op afspraak, omdat ik ook niet constant thuis ben. Dus geen winkel. Hè. En ben je al over de grens geweest van West-Vlaanderen? Ja, ik ben uh, onlangs naar Zeeland geweest. Okay. Uh, op aanraden van Valerie, die daar vorig jaar geweest is, uh, heb ik meegedaan aan kunstschool. Dat was een, uh, een week lang exposeren in Zeeland op een kunstroute. Oké, okay, en ik ben mee, dus... Uh ik ben heel blij om uh, uh, Valerie en uh, Pascal hier te. dus uh, dat waren inderdaad cursisten, maar uh, het zijn talentvolle dames, dus ze zijn heel leuk bezig, heel verschillend, heel divers van wat ik doe. Maar dat maakt het juist plezant. Omdat je met klei en keramiek je ongelooflijk veel kan doen. Dus moet moment een keer rondkijken. Het is ongelooflijk tof hoe gevarieerd dat er allemaal kan. Dus uh, ik, merk, uh, ik werk uh, al een uh, jaar of dertig met klei. Ik vind het super tof materiaal. Je kunt er echt alle kanten mee uit. Mijn werken ze dus vooral redelijk organisch. Ik ben uh, hier redelijk recent naar hier gekomen. Ik woon aan de zee. Dus het is nog altijd wel een klein beetje zeegericht werk, Maar de polders zijn ook super inspirerend. Hele toffe plaats hier. En we zijn blij hier te zijn. En heel blij om mensen en gastkermissen en gastkunstenaars te kunnen verwelkomen. En waarom heb je voor Oudhaven gekozen? Of Oudhaven zeggen ze hier? Ja. <laughs> ja, omdat het zo'n ongelooflijk leuk dorpje is. He. Het is ook wel... Uh, allez, ze hebben mij naar dat huisje gebracht hier. Ik was op zoek naar iets anders. En uh, ik was net direct gecharmeerd door het pand. Het is een fantastisch mooi pand ook. En uh, de sfeer van het dorpje... Uh, ja, ik kom van de stad naar hier, maar ah, ik ben hier super blij. En ja. hoe gaat het met de wind hier? Ah, ja, het is een polderwind. Ja, maar kijk, dat, uh, dat hoort erbij. Dus uh, geen probleem. ja? Uh, yeah? Nee. En, eh, en wij, wij, wij komen uit Limburg, Hasselt. Waarom zouden mensen hier bij jou een week een keramiekcursus komen volgen? Vertel eens wat je in je mars hebt om uh, ze helemaal naar hier te lokken. Oké. Okay. Ah, well, kijk, als je daar toekje omgaat, zijn er nog twee Britten dan van Engeland dat hier komen. Dus waarom zouden de Limburgers niet naar hier komen? Mm -hmm. <laughs> het is een ongelooflijke sfeervolle plaats. Dus uh, het is rustig voor uh, de pauzemomentjes. Het atelier is ik denk heel gezellig, sfeervol. Uh, ik ben redelijk uh, ja, mensen kunnen hier hun ding doen en ik probeer hen er te ondersteunen en hun eigen creativiteit dus uh, het is gewoon gezellig en, en tof en sfeer, hoor. dus ik moet het straks maar een keer vragen aan, de, aan hen, misschien kunnen ze dat maar beaangen ah, ja, ja, dan gaan we met de Britten babbelen ja, uh, oké, okay. ja. ja. kijk tof tussenin, hoe, hoe ben je dan het naam gekomen? Is het? ja, dat is al een naam van vroeger van, okay. uh, in Oostende was het ook tussenin ja. dus uh, de naam heb ik gehouden het heeft veel betekenis en je kunt er alle kanten mee uit. Dus, uh... Nu zitten we tussen Brugge en Oostende. We zitten er een tussenin. Okay. Dus misschien is dat nu een goede uitleg. Ik moet iets bekennen. Ik heb in Brugge gewerkt en gewoond. Mm. En ook heel graag naar De Haan gegaan. En ja. we hebben daar eh, nog in, twee jaar lang een caravan gehad. In uh, Benduinen. Mm. Maar deze polders, die stadjes hier, zuikerken, daar kun je lekker eten. Dat, dat, dat heeft iets. Hè. Dat, ja, dat, dat ja. stopt je wel, hè. Ja, ja, dat ja, wel. Het is heel rustig, maar het, uh, het ja, leeft nog. Het leeft, dus hè, het is ja. heel leuk van. Uh, om het te bezoeken, inderdaad, je ja. hebt hier uh, leuke restaurantjes, ja. een paar leuke plaatsen om een keer ja. naar binnen te gaan. Dus ja. het is uh, rustig, maar toch heel sfeervol en het is niet doods. Dus nee, dat is ja. echt wel uh, ja. tof hier. Oh.